Come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 Ik heb de zonnige klanken in dit paasweekend bij CFM Zandvoort. Je de en la camisa negra. En dan met het 7 over 3. Welkom bij 2 uur van Zandvoort op zaterdag. CFM voor Zandvoort en de regio. En we hebben weer een druk twee uur, Robert-Jan. Ja, dus uh, ik begin maar gelijk. Om half vier uh, hebben we de evenementenagenda gepland. Het kan iets later zijn, het kan iets eerder zijn. Dat hangt natuurlijk af van de actualiteiten. En dan heb ik het over natuurlijk over de, uh, de, Gillette, de kruidvat. De Paas races, want daar loopt onze verslaggever Willem van Densen rond. En daar gaan we natuurlijk mee schakelen. We gaan ook schakelen weer met Joop van Es. Die is aanwezig bij SV Zandvoort tegen AFC. En AFC is echt een titelkandidaat voor, uh, voor dit, dit jaar. Dus ik uh, ben benieuwd hoe de stand van zaken daar. ...op het voetbalveld van SP Zandvoort is. Verder uh, hebben we natuurlijk uh, nog veel uh, lokaal en regionaal nieuws. En uh, we gaan natuurlijk veel schakelen met het circuit dan wel met het voetbal. Dus uh, we, we hoeven ons niet te vervelen het komende uur. Nee, zo is het. En we hebben ook lekkere muziek zo tussendoor. Wat dacht je van deze? Hier is Van Jouw La Wills. En dat was uh, van Wils. We gaan over naar het voetbal naar Joop Fres. Joop. Ja, we zijn nog steeds natuurlijk bezig met die 0-0. Want anders is het nu wel gemeld bij jullie. Uh, Zandvoort is wel wat sterker geworden. Uh, uh, AC wordt wat meer teruggeduwd uh, door uh, druk op het doel van, uh, van de AFC. En Net nog een slot. maar dat ging een van anderhalf naast het doel. Dat zijn eigenlijk de enige feiten die er nu toe geweest zijn. Maar het is wel een leuk om dit zo te zien. De AC. dat. Uh, dat uh, het voetbal goed houdt de bal goed in de plak, maar doet het vandaag ook weer eens een keertje. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk, want dan kun je namelijk gebouwen aan een aanval. Nu is het AFC dat er rond de middellijn al een paar keer heen en weer heeft gespeeld. En dan gaat hij niet in van? Waar komen. Waarbij de spel, en niet gefloten. Ja, wel, wel gefloten, ja. Beetje laat. De die uh, kasten min of meer de foto-regel de, de, de toe. Dat betekent dat als. Uh, soms voor die, die krijgt dan een vrije schop. En ze hebben het. Uh, ze kunnen hem niet plaatsen en dan sluit hij alsnog af en dan mag Soms voor een vrije schop nemen. Nu, nee, Billy Visser probeert er uh, tegen twee mannen eruit te komen. Dat loopt natuurlijk niet. AFC aan de rechterkant van het veld. Het dus wordt speelt Spel door er tijd bij gehelpen. is Billy Visser die er nu wel tussen kunnen komen. Door gewoon door heel domme Maar van de baas van achter Michael Kuil die ook een baas heeft gekregen, dus is het in met die twee schorsingen waar ik eerder vertelde. Die uh, komt er niet bij bijkomen, dus AFC aan, het, aan de bal. weer op de middenlijn zo. dat is dus, dus de laatste 10 minuten steeds het spelletje. En degene die er doorheen kan komen, die heeft zomaar kansen dat er iets gaat gebeuren. En hier wordt uh, een blessure, denk ik. Dat spel ik uh, niet zelf, een master, maar er wordt geen actie ondernomen door beide ploegen niet. En nu dan wel? Die proeven. voor AFC. Dat kan best wel eens niet bijkomen. Dan gaat er iemand een 16 meter gebied in. Die moet draaien, die moet komen. Bedraai. En oost pas alleen maar wel bij. En het wordt netjes teruggelegd. Max Aarde wil ik proberen de bak te krijgen, maar als je berg kan er niet bij komen. Is, de, de AFC is nu aan uh, het drukken en um, speelt hij de bal heel slecht naar buiten. Over de eigen speler heen. ...Zandvoort mag gaan gooien bij de eigen drukhout. En dat gaat bij Sjogur Berg. Gooi. naar... Nou, dit is de kopen die heel hard Week, nou, het, is, het, laatste, het is de laatste wedstrijd echt tot hij het ontzettend goed als laatste man speelt. Uh, Michael Keil Keil Kiel heeft een medibal. Die, uh, die wordt daar neergelegd, wordt niet voor gefloten, Het is nog steeds anders wat in bal zit. Dus, nu niet meer. Dat was een hele slechte paas van Max Eyre. Daar ben, ben ik helemaal niet gewend van. Nou, maar toch is het zo. Daar kan Billy Visser kan ruimen. Ruimen, richting, uh, hoppen. En daar gaat iemand eruit. Hij gaat 6 meter gebied. iemand laat de bal, de, uh, geeft hij voor. En hij blijft nog binnen zelfs. Het komt door die stevige wind die daar tegen staat. En de bal die, die dreef weer naar binnen toe. En nu is het AFC dat weer gaan proberen te bouwen. Aan de, aan de linkerkant van hetzelfde. Een slechte paas. het mag gaan gewoon op de middellijn. En dat gaat Chris Dorgen doen. Chris Doelge gaat gooien. En denk dat het zomaar naar wat slimmer zou kunnen zijn. Nee, hij gooit vooruit. Gooi uh, gooit naar Peter Koper. Koper in het midden van de veld. In de middencirkel zit hij nou. Uh, de helft van de AC. Nu nee, Michael Kuil. Die kan er niet bij komen. Probeer wel een slot. Maar dat is, uh, dat, uh, dat is echt. Hij uh, stond soms, soms een dikke en grote, nou, grote verdediger tegen hem aan. Dus hij kon helemaal geen goede schietbeweging maken. En dat is ook de keeper van AFC die nu de bal kan neerleggen. Om het door in het spel te brengen, zoals de 5-meterlijn. Korte aanloop, nee, grote aanloop. Dus doen ze allemaal naar voren toe. dan gaat die bal komen dus hij is zo gek ver dat is het kanste een van de klaarste jongens van zichzelf. die wil gewoon die kopbal en dat soms wordt er moet nu gefloten, er werd geduwd blijkbaar en dat zou dan van de Fries zouden kunnen zijn en de scheidsrechter legt de bal voor de vijf, wat meer en dat is alweer Chris Zorgen die de bal te pakken heeft. Logan naar Kars de Fries. De Vries die heel snel. Stopt door de captain dan ook. En speelt in die Max Aardewerking. met met man tegenover Probeert daar Michael Kouw te pakken, te krijgen, dat het niet. Hij wordt verdedigd door de van AC en die speelt hem naar de keeper en krijgt hem weer terug. De AFC nu aan hun linkerkant van hetzelfde probeert er dicht te komen, dat drukt niet erg. En soms geeft het behoorlijk druk en dan wordt het Ja, jammer, jammer. Hopelijk zat kon er net tussen. Maar die bal kwam te hard tegen zijn voet en die rolde over de achterlijn. En dat betekent natuurlijk dat de keeper van AC die bal weer in het spel kan gaan brengen. Uh, Daar gaat hij komen. Helemaal naar de linkerkant en daar is het uh, Timo de Reus. Nee, Nijsselberg, die probeert daar die bal uh, te, te kappen en dan gaat dan via het voet van een uh, AFC-speler over de zijlijn. En Billy Visser gaat hem gooien op het veld, middellijn. Weer over de zijlijn, nu is hij verder, mag Billy uh, weer gaan gooien Billy en uh, die doet dat naar uh, Timo de Reus. De Reus, kop door, nou, even kijken, Nijsselberg. Berg kan er niet goed bij komen en dus bal, uh, soms op de bal. Controle, ...speelt terug naar de Die had het niet onder controle... ...en zo mag uh, AFC... Uh, ...en niet gewoon de houten onder de houten... ...wit zichzelf te brengen. AFC. Probeer dat te kappen. bijna een paar aan. De persoon gaat die gaat de bal wegwerken... ...en dan gaat... Al op de achtlijn En tegen natuurlijk een corner. Verstand wordt gezien aan de linkerkant. De nummer 7 van AFC gaat zich ermee bemoeien. Als het tenminste de bal te pakken kan krijgen. En alle luchtwachten van AFC. Maar ook de verdedigers van Zandvoort. staan klaar om te proberen die bal dicht te werken natuurlijk. Even de kousen goed doen. Bal goed neerleggen. Daar gaat die bal komen. Jawel, de moeten wachten op de zijt zetten. Wordt weggewerkt. Niet goed weggewerkt. Allemaal halen van... Echt bal, ja, goed. Sommige dus, uh, kon konden net niet bijkomen, maar het was de visiebal, en ze wegwerken met een weg de zijkant. Maar nou, uh, Michael kaal kaal heel ver de trap nee, in het Niemandsland. En tussen het AC die het weer kan opvangen. AC, weer bij de middenlijn. Er wordt uh, gekeken, dan gaat de diepe bal komen. Ja, diepe bal, de Visser de erop. En dan kan hij buiten de bank komen. Nee, nee, helemaal over de lijn, en dat betekent dat Bodevit weer het spel kan gaan beginnen uh, vanaf de 5 meterlijn. De fit krijgt nu de bal aangespeeld. En geeft het aanwijzingen. Ligt hem neer. En gaat zalen opnemen. De fit, naar voren, zegt hij. Allemaal naar voren toe. Dat is een verre trap komen. Ja, inderdaad, een verre trap. Uh, die gaat daar bij kuil terugkomen. Kuil kan er niet bij komen, maar het is wel door de visser. Die kan, oh, die kop er midden in het gevoeten van een AC speler AC AFC kan hem gaan overnemen. En het is weer een visser die zijn fout herstelt. En de bal pakt en probeert uh, ja, daar actief de reus. De, de reus. Gaat kappen. In het 16 gebied van, uh, van AC zelf. Een hele slechte paas, Maar toch kan de er, green er erbij komen. En daar is het Kast die uh, die in een interceptie heeft, heeft u een paar keer gehad vandaag. Maar, uh, Michael Kuil kan net niet bij die paas komen. AC neemt er weer over. AC nu, een hele snelle man. En nu komt het tegen tegenover twee mensen. daar komt de een erbij, Hij gaat kappen. En de, um, gelukkig mag ze adelker nog net een voetje er tegenaan zetten. Anders komt hij nog Dan van gaat de schot komen. Wordt gespoord door de berg. Berg, naar Kuil. Keil, terug de Berg. Paast hem achter uh, Karel op door en daar kan hij dus nog bij komen. Maar AFC is weer in balbezit. Niet op paas, weggekoppeld naar Levens, naar uh, Kast de Vries. De Vries die wordt daar opzij geduwd, mag van die schijf zetten, blijkbaar. Uh, dit is het einde van de uh, eerste helft. Een hele leuke onderhoudende eerste helft die uh, geen resultaat heeft opgeleverd. Ook niet met vele kaarten terecht. Dus het is nog steeds 0-0 en uh, we maken ons op voor de tweede helft. Dankjewel Jov bij de stormachtige wedstrijd van vandaag. En achter jouw vrees draaien we deze plaat. Hier is contact. Ik wil contact. Tussen is jouw en mij. Ik wil contact. Laten we eerlijk zijn. Op de Stamfords radio hoor je de Frank Boeiengroep en ik wil contact. M Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we schakelen weer over naar het circuitpark Sanford. Daar zit onze raceverslaggever Willem van deze. De Paasraces zijn in volle gang en is het een beetje gezellig op het circuit daar, Willem? Het is uh, reuze gezellig, Jij zit, maar je echt zitten? maar. Straks ga ik zitten bij het werk dan ja, het team ik Ex Sandvoort, zoals jij ze hebben we de voetbalsport van de Red Oak ja en de winnaar daarin is geworden Tim van Goog, tweede plaats Donald Molenaar en derde is het een uh, kopie dan geworden. Ja, lange tijd was het uh, mat graaf aan de leiding, maar zo'n uh, twee rondjes uh, voor het eind, uh, zeg maar, viel er uh, uit. Sneeuw voor de jongen, uh, bijna 45 uh, minuten aan de leiding en dan toch uh, met niks thuiskomen, het bosje uh, op het podium uh, gaat weer uh, naar iemand anders. En dan gaan we ons hier moeilijk maken voor de race in het GT uh, kampioenschap uh, het Dutch GT kampioenschap ja en zelf uh, uh, 13 auto's, mooie mannen aan de start, ja, uh, ik vat het niet verkeerd op, ik bedoel... Uh, dat doen we wel. Uh, nee, nou ja, oké, okay, nou, daar moet ik nog even over nadenken, maar dat zal wel nooit lukken om daarachter te komen of ik dat moet gaan doen. Maar, maar goed, uh, Duncan Huisman uh, is degene die van uh, Pol mag betrekken, enigszins uh, verrassend. Uh, de Chevrolet Camaro op tweede plaats uh, Ricardo van der de kampioen van uh, afgelopen jaar derde en die rijdt dan in de BMW uh, en 3 derde is het uh, Correuser in de Lotus vierde Harry Sumbrink in de Corvette vijfde uh, Jan Lammers Datje. en dan kijk ik maar even naar de uh, man op de laatste plaats want die, uh, ja, die uh, draag ik wel een warm hart toe uh, dat is Thomas, Arend, Thomas Arendsen, een debutant in de autosport. En die debutteert gelijk uh, in het GT4 en dan met de Nissan. En ja, hoe is dat gekomen? Ja, de jongen die heeft uh, online uh, op zijn Playstation uh, spelletjes uh, gespeeld. Er was een competitie in. En uh, de beste twaalf werden uitgenodigd uh, door Nissan om uh, test testen, uh, race en zo. Nou, hij woonde dat niet in Engeland. Maar hier in Nederland uh, besloot Nissan uh, ook te gaan sponsoren in de GT4-club met uh, Nizan en zeg, ja, wij hebben de winnaar van Nederland uh, op de Playstation. Uh, die bieden wij uh, een jaar lang uh, dat race aan. Dus die jongen volgelukkig, gelukkig, ja, nooit in staat geweest om te gaan reizen. Karte, Dekinoma, Show is dat niet haalbaar? En door middel van een Playstation uh, kom je dan toch uh, aan de start van het wits uh, GT 4 Eigenlijk een uh, jongens Oké, okay, dus uh, die, gaan, die staan op het punt om te gaan starten. Uh, wij komen straks weer bij jou terug uh, voor uh, het verslag uh, van de, het vervolg van het Dutch GT Championship. En ik zou zeggen, uh, uh, dat, dat wordt rond de klok van uh, tien voor vier. Is dat oké? Okay? Ja, dat is prima. Oké. Okay. Dat is uh, goed. Dan zijn uh, ze een beetje onderweg toch? Ja, dan kan je een beetje uh, kijken of het uh, gecrashed is en zo. Ja, nou, nee, kijk. Ik ben naar nee, nee, die, die baalse hier en zo. God, Ja, <laughs> <laughs> oh, Dan ik ben naar. Uitzending, toch? Ja, je zit nog steeds in de uitzending, hoor. Nou, ga even lekker eieren zoeken, Willem, en straks komen we bij terug. Ik ga, ik ga ze schilderen. Oké, ook goed. Dank u wel eens. Ik kijk ze straks op dan. Dat was Willem van deze vanaf circuitpark Zandvoort. Straks het vervolg van de Dutch GT4 bij CFM. Zo dadelijk hebben we de evenementagenda voor je. Maar eerst Koen en Lady Snights. We levend het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. Mhm. Mm -hmm. Sophisticated mama Lekker de voetjes van de vloer bij deze plaats van cool in the game, Jordan. Ladies Night even een half vier. Z FM. ...voor Zandvoort en de regio. En dat betekent dat we de evenementenagenda voor je hebben. Wat kunnen we de komende dagen allemaal in stand voor doen, Albert-Jan? Ja, nou, ladies night, nou, dat is een leuk, leuk, leuk bruggetje. Want ladies night, hebben we dat? Ja, nou ja, in dansavond van dansschool Rob Dolderman... ...vanavond om, in de krocht, aanvang half negen... ...daar heeft dansschool Rob Dolderman weer zijn dansavond. Nou, als er genoeg dames zijn dan, en heren zijn... ...dan kan je gezellig een avond dansen. Vanavond, in, ook in het Wapen van Zandvoort, daar gaat de Paashaas, of tenminste het Paasen, ook niet aan voorbij. Want vanavond uh, op een groot scherm toont het Wapen van Zandvoort de pop Jesus Christ Superstar op een groot scherm. Uh, en dat is uh, natuurlijk ook met een gigantisch mooi geluid. Het is de, de original motion, motion picture van uh, de pop-opera uh, Jesus Christ Superstar. Vanavond dus in het Wapen van Zandvoort. En gebeurt er binnen of buiten? Dat gebeurt binnen. Binnen, binnen. En dan, wat hebben we nog meer vanavond? Uh, 7, er wordt bingo gespeeld. En waar wordt bingo gespeeld? En wel bij de Web en Toos in de Oomstee Soos. Dat draait ook nog. Web en Toos in de Oomstee Soos. En ze beginnen daar om acht uur met de, de bingo. En zorg dat je op tijd aanwezig bent voor een goed plaatsje. De bingo kaarten kosten slechts vijf 5 5 stuks voor 1 euro. Dus gezellig een avondje bingoën. Verder nog meer tijdens de Pasen. Uh, de paasdagen uh, zijn dus weer in aantocht. En daarom organiseert On Air Events op zowel de eerste als tweede paasdagen. Paasdag twee gezellige activiteiten in Zandvoort. Eerste paasdag zal er vanaf 12 tot 5 uur een puzzel, paaspuzzeltocht plaatsvinden. De puzzeltocht start vanaf het wapen van Zandvoort waar ook de puzzelkaarten te koop zijn voor 4 euro. Zoek de verborgen zin en win aan het eind een heerlijke verrassing. En tweede paasdag zal On Air Events in samenwerking met de lachende zeerover vanaf 11 uur morgens tot 4 uur kinderen schminken en paaseieren laten zoeken. Reserveren is wenselijk via info de streepje lachende-zeerover.nl. Dit ging natuurlijk weer te snel. Info apenstaartje de streepje lachende streepje zeerover.nl bij, bij beide activiteiten zal de paashaas aanwezig zijn en kunnen, kunnen kinderen op de foto met de paashaas. Nou uiteraard, dat zal u niet zijn ontgaan als u naar dit programma luistert. Vandaag de eerste dag van de Kruidvat-Gillette paasraces met live verslagen vanaf het uh, circuit door onze verslaggever Willem van Densen. En maandag zijn we ook live hè? Helemaal live vanaf 9 uur. Vanaf negen uur. Vanaf uh, negen tot 5 uur. Ja, vanuit de studio hebben we reportages. En we zijn ook op tv te bewonderen. Hè? En op tv de hele dag de Belden Live. Het zal gebeuren vanaf een uurtje of negen. Oké. Okay. Goed, gaan we verder. Maandag, we hebben maandag nog meer te vieren? De Sergeant Wilson's Army Show in het muziekpaviljoen op het Raadhuisplein. En dat begint om half 1 en duurt tot vier uur. Sergeant Wilson's Army Show plus Kelly Heroes Army's vehicles Show... Voor de eerste keer zonder mijn grote vriend Nico Vos. We zullen hem missen. Evergreens Forever, een complete Army-spectakelshow. uitgevoerd door drie Army-ladies. onder de commando van Sergeant Wilson. met muziek van Glenn Miller, de Andrew Sisters, Vera Lynn, etc. Een show waar er nog gedanst mag worden. Kelly's Heroes tonen oude Jeeps, motoren. en een Dodge uit de Tweede Wereldoorlog. En dan rijden Sergeant Wilson en de dames naar en van het podium in een van de Jeeps. Dat brengt mij op vrijdag 13 april. Oei oh jee. Nee, we hebben weer een 13 april op vrijdag. Ja, ja, een 13de, de 13e ja, vrijdag. Ik, ik begrijp wat je nee, dat is goed. Dan hebben ze in Café Oomstraat aan de Zeestraat 32 vanaf half negen... weer een zing mee met Gray in de Oomstee. Inmiddels zijn de meezingavonden onder leiding van Gray van den Berg... en een bescheiden koor een ware happening aan het worden. Elke tweede vrijdag van de maand begeleidt Gray op haar accordeon... niet alleen haar vaste koorleden, maar ook steeds meer zandvoorters. Zeemansliederen, smartlappen en nog veel meer staan op het repertoire. Vrijdag 13 april vanaf half negen Café Oomstee... Ook op vrijdag 13 april is er weer de bekende pubquiz vanaf Café Koper aan het kerkplein. En dat begint om 9 uur en 2,50 euro is er voor de deelnemers. Quizzen of quizzen, dat is de vraag. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm en van commentaar voorzien door Quizmaster. Daar heb je hem weer. Job van S. Dan zondag 15 april hebben we natuurlijk het klassieke koorconcert Protestantskerk Kerk aan de Postenstraat 1 en dat begint om 3 uur en de entree is 5 euro en dit kerkpleinconcert met dit keer als een koorconcert de Classic Frogs onder leiding van Lorenzo Papolo. Een half uur voor aanvang van het concert is de kerk open. Concertabonnement. 12 concerten voor slechts 50 euro. Zondag 15 april vanaf 3 uur. Classic concert in de protestantse kerk aan de post. Straat 1. Tot zover. En vanavond dus binnen in het Wapen voor Zalvoort. Anders krijgt uh, Shark het veel te koud. <laughs> dat, dat wil ik niet weten. Binnen in maar. het Wapen voor Zalvoort. Uh, Jesus Christ Superstar. you I don't understand why you let the things you did get so out of hand you'd have managed better if you'd had it planned now why'd you choose such a backward time in such a strange land if you'd come today you could have reached the whole nation Israel in 4 BC had no mass communication was a pick of the crop Buddha was he where it's at is he where you are Freddie Mercury op de Salfords Radio bij Salford op zaterdag. We zijn er toch uh, tot aan vijf uur vanmiddag. Met uiteraard heel veel lekkere muziek en informatie voor Salford en de regio. Dit was Living on My Own. En we hebben weer een berichtje voor je, Albertjan. Ja, kan je nog herinneren dat we het vorige week hadden over uh, al die, uh, die leegstand in de Halterstraat? Ja, gelukkig bijna opgelost. Dat is bijna opgelost zijn, want de, leegstaan, de leegstand van een aantal winkelpanden in de Haltestraat is binnenkort voorbij. Nog, nog voor de Paasdagen zal een zestal winkels geopend worden, of zijn onlangs geopend. Tevens was deze winkelstraat afgelopen zondag voor het eerst volgens het nieuwe beleid autovrij en maakte een groot aantal ondernemers daar gebruik van. De straat werd afgesloten aan de kant van het Raadhuisplein met gekleurde luchtpilaren. Deze week worden op drie locaties in de winkelstraat doeken over de weg gespannen met welkomsttekst voor het winkelende publiek. Het was al een pozen door in het oog van de winkeliers en hun publiek de leegstand in de Haltestraat. Nog voor Pasen worden Grand Café Chance, Sunny Beach, Zonnestudio, een café aan de andere kant van Café De Kliksbaan. en een winkel in tuinmeubelen, kleine geschenken en luxe bloemen geopend. Onlangs werd al Brasserie Noon in Jupiter Plaza geopend en zijn bakker Bertram en La Corona... ...de van eigenaar gewisseld. Het gaat dus de goede kant op met ondernemend Zandvoort... ...en uh, in dit geval met name in de Halterstraat. Ja, ik ben benieuwd wat er in de pandje komt... ...van uh, Tielixius aan de Halterstraat. Ja. Dit... Heb jij een idee? Nou, er zit een vergunning op, hè. Oh, Oké. Okay. Dus nou, wie weet... Biertje dan maar! Biertje! <lacht> It's rising, temperature is rising, and the groove begins to move you, group begins to burn you, it's King of Swing, King of Swing, when well, you see those fires burning, you see those fires burning, the old fever is rising, fever is rising, and those drums begin to pounding, yeah, drums begin to pounding, it's King of Swing, King of Swing, King of Swing, King of Swing, king of Swing, yeah. Zo mooi, hè? De Big Bad Fodoo Daddy. En <laughs> <Ja. laughs> de King of Swing. Was even swingen, hè zo. Hé hey, mannen, ja. Zeker weten. Gezellig We waren allemaal even lekker aan de zo in de studio van CFM. Ja, Heel he geweldig zo op de zaterdagmiddag, want buiten moet je niet zijn. veel te koud. En ondertussen natuurlijk lekker hè, spelletjes spelen. Hè. Dat kan ook hè, tijdens zo'n plaats, Helemaal geen probleem. We gaan over naar Joafnes. Over spelletjes uh, spelen gesproken. Voetbalwedstrijd SV Salvoort tegen AFC. Joop. Ja, we hebben nog 7-0-0'ers, uh, uh, want uh, de beide ploegen, die, die, die, ja, die spelen steeds wel op het midden dan. En AFC moet ik zeggen, gaat nu ietsje meer druk geven op de helft van Maar dat heeft nog niet op de resultaten kwijt. Eén keer moest uh, de Vitte ingrijpen. dat deed hij, zoals dat van hem geleerd zijn, gewoon erg goed. En nu moet het spel even stil, want de AFC gaat gewisseld worden. Uh, eerst moet die uh, de wisselspeler eruit en dan kan zijn vervanger erin komen. En hij mag dan uh, nu het veld inkomen van de Arbiter. Uh, er moet gaan gooien zelfs. Hij gaat gaan gooien zelfs. Uh, daar gaat die bal terug naar Zandvoort waarschijnlijk, want het was een blessure van een speler van de AFC inderdaad. Bij de fit kan die bal rustig oppakken en nu in het spel gaan brengen. Dat doet hij door middel van uh, een klein tikje naar Patrick Koper. Koper gaat een uh, diepe bal geven Naar nou, even kijken, die komt er niet bij Michael Kau komt er niet bij, Kastse de Vries wel Kast de Vries naar De Reus De Reus uh, probeert daar even op te bereiken Dat lukt niet en Sanford uh, Is de bal weer kwijt dan moet hij wel gaan hardlopen, want anders heeft Sam van die bal eens weer. Nee, het is nog steeds ARC. A.C. en uh, voor Sam gezien aan de rechterkant van het veld, dan komt het speler komt er heel snel doorheen. En er moet wel iemand er naartoe gaan, want anders gaat hij weer af dan trekt hij de bal voor de gebeurt dus ook. En dan is het uh, bij slemmers dus die kan die bal wegwerken. Maar even kijken, dat was. Uh... Peter koper, koper naar de reus, de reus. Een kopballetje, maar het blijft niet in de, in, in de goede Het valt, valt voor de voeten van de van AFC en die ligt de bal al weer breed. Komt het tiener paas van AFC die, die, die, die de AFC. Die draaiende bal en C die gaat eruit. En die zit. Oh, hier gaat Zandvoort door. Het oog van een aard. want de bal die gaat dan net over de, de, de, de lat van het Zandvoortse doel. En die is dus achter, voor uh, hetzelfde geld dat het voorgevallen en nou het Zandvoort zomaar achter gestaan. Uh, dat was een hele mooie bal, maar de schet kwam zijn doel uit omdat er niemand anders uh, was uh, om die bal te onderscheppen. Dus hij moest eigenlijk wel, maar goed was het niet. Dat uh, is een erg ja, maar nu heeft Zandvoort gelukkig uh, de bal. Nou, uh, lemmers, lemmers. Heel... Ja, een beetje ongelukkige Dit speelt. Hij komt niet veilig aan de bal ook. Dus dat is misschien wel goed, want hij is natuurlijk verdediger. Maar nu gaat hij maar via voet van AFC spelen, maar gaat hij over de zijlijn. Basleemers maar gaan gooien. We hebben gespeeld op dit moment 17 minuten. De Sanders is is 0-0. De wedstrijd tegen AFC. Dan we deze van Pet Benettor. Dat was Love is a Battlefield. Zo vlak voor het nieuws en weer voor vier uur gaan we nog even snel weer naar het circuitpark Barcelona voort. Naar Willem van deze. FM Race Radio Pit Report. Pit Report. Ja, want ze zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het met de GT4 gaat. Willem, op het circuit. Ja, Dan gaat het helemaal goed mee hierop staan. Ja, echt waar? Hè? Ja, en uh, dat heb helemaal gelijk. Even een uh, de GT4 aan de leiding, uh, Duncan Huisman. Uh, tweede, lange tijd en uh, verdedigend. Uh, ja, als een uh, blog. doen uh, was dat uh, Ricardo van der Ende. Uh, Ricardo uh, vertelde al voor uh, de reizigers van: nou, het wordt lastig voor me, want uh, de BMW is op het droog. Niet zo snel uh, als de rest. Maar hij is aan de tijd in de tweede plaats vol te houden Met dicht daarachter op uh, Koorheuzer in de Lotus. En steeds dichter klei uh, kwam Harry Zandruk met de uh, korfet. Nou, jaren, jaren, jaren. Uiteindelijk hebben ze toch... Zumbrinken, uh, uh, die en Koreuzer uh, verschalkte. En gelijk ook uh, Ricardo van Ende verschalkte. En nu dus op de tweede plaats uh, Hardy Sumbrink. Op jacht naar het uh, Dunkerhuis. Uh, derde nog Ricardo van Eenden. En vierde is het dan uh, Coreuzen. Met op de vijfde plaats uh, vinden we terug uh, Jan Lammers in de Porsche. En verschillende merken dus op de eerste vijf plaatsen. En dat zegt ook iets over het uh, Dutch GT. Dat is, uh, zoals we het zien, Willa. Uh, Een van de eerste uitvallers uh, prominent. Pieter aan van Oronia. Zijn BMW uh, moest hij de pizza uitheen sturen en hij kon opgeven. Zinbik uh, uh, die uh, de jacht wel degelijk het heeft op huisman En er nu nog een, uh, ja, iets minder als een seconde achter zit. Dat gaat nog uh, spannend worden op het eind. Net zoals het uh, gevecht op de uh, derde plaats tussen Ricardo van den en uh, Oké okay, Willem van Dessen, dadelijk even na vier uur. Dan uh, komen we uiteraard bij je terug voor uh, het vervolg van de wedstrijd. Op Circuit Park Zandvoort. Graag tot zometeen. Dat was Willem van deze vanaf het Circuit Park Zandvoort. En graag tot zometeen, inderdaad. Wat betreft dit programma Zandvoort op zaterdag? Grote grijze. Ja. Je zou moeten zien op een webcam wat er allemaal gebeurde. Maar goed, ja. maakt allemaal niet uit. Binnen kort, binnenkort is de realiteit. Hier is Cindy Loper.